Inna l-hamdulillah, inna hhmedhuhu, inna s min shurur anfusina fusina, inna sijijijati, ma joddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, la heddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, inna heddil, Waqair al-Hadi Hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa shar al-Umuri Muhdataatuha Wakulla Muhdatatin Bidaah, Wakulla Bidaatin Dalala, Wakulla dalalatin finar. Beste broeders, de meest gevierde persoon en de meest gelukkige is degene die zich het volgende als doel heeft gesteld. Namelijk houden van Allah subhanahu wa ta'ala. ...degene... wiens streven gericht is... ...op het welbehagen van Allah subhanahu wa ...op het tevreden stellen van Allah subhanahu wa ...en luistert... ...naar wat Allah subhanahu wa ...over diegene te zeggen heeft... wa ...wayuhibboona... ...hij houdt van hem... ...en zij houden van hem... ...dit laatste... Spreekt natuurlijk voor zich. Bijna iedereen beweert. Van Allah wa ta'ala te houden. Maar het gaat hem voornamelijk. Om het eerste zinsdeel. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Hij houdt van hen. Dus hij heeft ze geschapen. Vorm gegeven. Voorziet ze van onderhoud. waakt over hen. En daarnaast. Houdt hij ook nog van hen. Subhanahu wa. Er is geen grotere eer dan tot diegene te behoren van wie Allah subhanahu wa ta'ala houdt. En deze eer is bijvoorbeeld Ali ibn Abi Talib Radiallahu an toegekomen. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam tijdens de slag van Khaybar, over hem zei Innahu yuhibbo allaha wa Dus hij zegt over Ali, waarlijk. Hij houdt van Allah en zijn boodschapper. En dit is op zich bijzonder. Een getuigenis van de profeet, sallallahu alayhi wasallam, waarin hij bevestigt dat Ali van Allah en zijn boodschapper houdt. Toch valt dit in het niets als je het vergelijkt met datgene wat daarna komt. Want verder zegt de profeet, sallallahu alayhi wasallam. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ En ook Allah en zijn boodschapper houden van hem. Van Ali radiAllahu anhu. Dus er is sprake van wederzijdse liefde. En ook zijn wij allemaal bekend met het verhaal van die ene man. Die ontzettend veel hield van Surat al ikhlas Surat qul huwallahu ahad. Zijn liefde voor deze sora dreven maar toe om altijd tijdens zijn gebed deze sora te reciteren. Hij sloot iedere rak'a af met qul huwallahu Ahad. En toen de metgezellen hun beklag hierover deden bij de profeet sallallahu alayhi wasallam, sallam. Zij klaagden hierover bij de profeet sallallahu alayhi wasallam. Toen beval de profeet sallallahu alayhi wasallam de metgezellen. Deze man te vragen... ...naar de reden waarom hij altijd... ...sora til ikhlas reciteert. En toen deze man hierover werd gevraagd... ...zei hij... ...inni uhibbuha... Waarlijk, ik hou van deze Sora. in een andere overlevering zei hij... ...deze Sura is de eigenschap... ...van Allah subhanahu wa ta'ala. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ...kul هو Allahu ahad... Allah is één, dus een eigenschap. Samad. Allah is zichzelf genoegzaam. Hij heeft niemand nodig, terwijl wij hem nodig hebben. Een eigenschap. LAM YALID Hij heeft niet verwekt, nog is hij verwekt. Wederom een eigenschap. WALAM YAKUN <tusen> LAHU AHAD en hij kent geen gelijke. Dus wederom een eigenschap. En daarom zei deze man. Deze sora is de eigenschap van de meest barmhartige. En daarom hou ik van deze sora. Heeft iemand van jullie ooit stilgestaan. Bij de betekenissen van deze woorden. Als je dat had gedaan. Dan zou je ook van deze sora houden. En wat zou het resultaat zijn. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze woorden. Van deze man hoorde, zei hij tegen hem, Het feit dat jij van deze Sora houdt, heeft jou het paradijs doen binnentreden. Houden van Sora Tel Ikhlas. Subhanallah. Mesnoun Leila, Jullie weet wie Mesnoun Leila is? Mesnoun Leila is de Romeo onder de Arabieren. Hij was helemaal gek van Leila. Zijn liefde voor Leila dreef hem tot waanzin. Meznoonu Leila is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van zijn liefde voor Leila. Een vrouw. Karun is overleden aan de gevolgen van zijn liefde voor rijkdom en geld. En Firouw is overleden aan de gevolgen van zijn liefde voor aanzien en prestige. Terwijl Ja'far, Hanvala, Hamza, Mus'ab allemaal overleden zijn aan de gevolgen van hun liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zie het verschil. Deze partijen zijn niet te vergelijken met elkaar. De anderen hebben zichzelf opgeofferd voor wereldse zaken. Terwijl deze metgezellen zichzelf hebben opgeofferd voor Allah subhanahu wa ta'ala. In het boek van Allah subhanahu wa ta'ala vinden wij het volgende vers... Hij luistert goed naar deze vers. Luister goed naar dit vers. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Zeg, "O oh Mohammed, als jullie werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala houden, volg mij dan. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala van jullie houden. ...en jullie zonde vergeven. Een aantal geleerden... ...hebben als reactie hierop gezegd... ...het volgende. Na de toename van het aantal... ...mensen... ...die zonder enige bewijsgrond... ...beweerden van Allah subhanahu wa ta'ala te houden... ...stelde Allah... ...hun liefde... ...op de proef middels dit vers. Want... Beweren en bewijzen zijn twee verschillende zaken. Iedereen kan beweren dat hij van Allah subhanahu wa houdt. Zelfs als deze persoon ver van God is. En daarom moesten zij van Allah subhanahu wa het bewijs leveren. Bewijs van echtheid en bewijs van trouw. Bewijs van hun liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Zij moesten aantonen dat ze werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala hielden, door de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam te volgen. Qul in contum to ibn Allah wa yaghfir lakum bibla. Dus als jullie werkelijk van Allah subhanahu wa ta'ala houden, volg dan de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam. Beweren alleen. Is niet voldoende. En daarom. Toen de joden en de christenen. De lieden van het boek. Het volgende zeiden. Qala til jahoodu an nasara. Nahnu Ze zeiden namelijk. Dus de joden en de christenen zeiden namelijk. Wij zijn de kinderen van Allah. En zijn uitverkoren. Toen antwoordde Allah subhanahu wa ta'ala. Als volgt hierop. Als dat zo is, waarom treft hij jullie met straf voor jullie zonde? Als jullie de kinderen zijn van God, zijn geliefden, waarom worden jullie dan gestraft? En op dit gebied, beste broeders, op het gebied van houden van Allah subhanahu wa ta'ala. Liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala, zouden wij met elkaar moeten wedijveren. Rivaliseren. Hier gaat het over. De prijs die hierop staat, bedraagt het paradijs in het Hienama's. Maar ook in dit wereldse leven zal men de vruchten of de voordelen hiervan verwerven. Als hij van Allah leert houden, dan zal hij de zoetheid van het geloof proeven. Kennen wij niet. Kan je van mij aannemen, kennen wij niet. Als je van Allah werkelijk leert houden, dan zal je de zoetheid van het geloof proeven. En dan zal je het aangename gevoel van de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala voor het eerst meemaken. Hoe het is om dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala te zijn. En daarom zeiden een aantal van onze vrome voorgangers. Mesakeen, ahle dunia. Dekalu ilaiha. Wa kharaju minha. Wa lem yaduqu atyabama fiha. Inneha sa'atul kurbi min Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zegt namelijk, deze mensen zeggen... Bedroevend en zielig zijn de mensen van deze wereld. Ze zijn naar deze wereld gekomen. En ze zijn weer vertrokken. Zonder kennis te maken met het allerlekkerste wat zich in deze wereld bevindt. Namelijk het ervaren van de nabijheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala zijn. En dat kan slechts door het verrichten van goede daden. Dat kan slechts door Allah subhanahu wa ta'ala te gehoorzamen. En hiervoor komen alleen de oprechte dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala in aanmerking. En deze oprechte dienaren kunnen ook rekenen op de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala. Want zo staat in Sahih al bukhari een Sahih Muslim, de volgende overlevering vermeldt waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam) zegt, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en een hadith waarin de profeet zegt, Allah zegt, is een hadith, God heel goed. Hij zegt dus, Allah zegt, من li لي ولياً آذنته Degene, die mijn wali als vijand neemt, dus degene die mijn wali als vijand neemt, en een wali, wat is een wali? Een wali is iemand van wie Allah subhanahu wa houdt. Het wordt ook wel eens vertaald met vriend. Maar het is iemand van wie Allah subhanahu wa houdt. Dus degene die zich vijandig opstelt tegenover een wali van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah verklaart hem de oorlog. Dus degene die de moslims haten. Het hoeft niet per se eigenlijk een niet moslim te zijn. Het kan ook iemand zijn die zichzelf moslim noemt. Maar hij haat een moslim vanwege het feit dat hij zich houdt aan de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. Is een vijand van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah verklaart hem de oorlog. <tos> <tos> Verder zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah subhanahu wa zegt er is niets waarmee een dienaar of mijn dienaar Dichter bij mij kan komen. Dan het verrichten van datgene wat ik hem heb opgelegd. En mijn dienaar. Zal steeds toenadering tot mij zoeken. Middels het verrichten van optionele daden van aanbidding. Aanbevolen daden van aanbidding. Totdat ik van hem hou. Totdat ik hem lief heb aina ahbabtu Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yaqti wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'uti yana wa la in ista'adani la'u'idanna subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala iman li faik van een persoon hout. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal ik zijn gehoor zijn. Waarmee hij hoort. En dan zal ik zijn zicht zijn. Waarmee hij ziet. En dan zal ik zijn hand zijn. Die hij gebruikt. En dan zal ik zijn voet zijn. Waarmee hij loopt. En als hij mij om iets vraagt. Dan zal ik hem dit geven. En als hij zijn toevlucht tot mij zoekt. Dan zal ik hem dit bieden. Subhanallah. Dit is weggelegd. Voor eulia, Allah azzawajal. Voor degenen die van Allah subhanahu wa ta'ala houden. Er is nog meer. In Sahih al-Bukhari staat dat de profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd, Ida ahabba Allahu abdan, da'a Jibreel, faqaal, inni ahbabtu fulanan fa'ahibbah. Als Allah subhanahu wa ta'ala van een dinar houdt, dan laat hij Jibril bij zich komen. En dan zegt hij tegen Jibril. Ik hou van die en die. Hij noemt de naam van iemand. Ik hou van hem. Dus hou van hem. Dus hij draagt Jibril op om ook van die persoon te houden. Waarna Jibril van die persoon gaat houden. Dus Jibril. Jibril. Inna Allah ahabba fulanan fa ahibboo. Dus Zibri doet een oproep. In de hemelen. Die gericht is aan de inwoners van de hemelen. En hij zegt tegen hen. Allah houdt van die en die. Dus houd van hem. Waarna alle inwoners van de hemelen van die persoon gaan houden. Thumma fil ard. En vervolgens zorgt Allah subhanahu wa ta'ala ervoor dat iedereen op aarde van deze persoon gaat houden. Waarom zeg ik dit? Omdat een aantal mensen soms Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzaam zijn. Om daarmee de mensen tevreden te stellen. Luister beste broeder. Als jij gelooft in Allah subhanahu wa ta'ala en in Mohammed sallallahu alayhi wa sallam... Dan heb jij slechts deze overlevering nodig, niet meer. Hij zegt, als jij iemand bent van wie Allah subhanahu wa ta'ala houdt, en van wie houdt hij? Van degene die zich aan zijn voorschriften houden. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala voor zorgen dat iedereen van jou op aarde gaat houden. Dus je hoeft je vertaan slechts te focussen, slechts te richten op Allah subhanahu wa ta'ala. Te richten op het tevreden stellen van Allah subhanahu wa ta'ala. En niemand meer. En dit onderwerp. Houden van Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft direct te maken. Met het volgende onderwerp. Dat ik zo meteen zal bespreken. Of behandelen. En dat is namelijk vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Hoezo? Alleen in geval van Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan liefde. En angst samen. Alleen in geval van Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan liefde en vrees samen. Want als jij bang bent voor iemand. Dan loop je voor hem weg toch? Ja toch? Maar ben je bang voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zoek je. Je toevlucht bij hem. Dan loop je weg naar hem. En dat geldt enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand anders. Heeft iemand zich wel eens afgevraagd waarom wij geen vrees kennen richting Allah Subhanahu wa Ta'ala? Waarom lezingen zoals deze ons niks doen? Degene die geen vrees kent richting Allah Subhanahu wa Ta'ala zal zichzelf serieuze vragen moeten gaan stellen. Want ik kan me werkelijk geen mokmin, nog moslim, voorstellen die geen vrees kent richting Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dat bestaat niet. Dat kan niet. En de iman die geleidt naar vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala is de iman van ahlu sunnah wal jamaa. Namelijk het uitspreken van deze iman middels jouw tong, geloven in deze iman middels jouw hart en tot uitvoer brengen van deze iman middels jouw ledematen. Dat is de iman van ahlu sunnah wal jamaa. En alleen deze iman geleid of brengt jou naar vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En zij die beweren dat iman slechts een kwestie van het hart is, zullen nooit in aanmerking komen voor de echte vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige mensen denken dat vrees slechts een kwestie is van huilen als de Koran wordt gereciteerd. Of als een aangrijpende lezing wordt gehouden. Dan nee, Zo is het niet. Het gaat voornamelijk om het feit dat wij zaken achterwege laten, omdat wij bang zijn gestraft te worden voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is de vrees van de oprechte en waarachtige moslims en Moslims. We zouden zaken achterwege moeten laten om willen van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat hij deze zaken heeft verboden. En toen een man tegen Hassan al-Basri zei... O oh Abu Sa'id... Vaak... zitten wij met mannen... die ons vertellen over Allah subhanahu wa Maar soms worden wij zo bang... van datgene... wat ons verteld wordt. Dat het lijkt alsof onze harten... bijna willen begeven. Toen zei Hassan al-Basri... tegen deze man... bij Allah... Het is beter voor jou om mensen in dit wereldse leven te vergezellen. Mensen of met mensen in dit wereldse leven te gaan zitten die jou bang maken en jij uiteindelijk gerust zult zijn op de dag des oordeels. Dan dat jij met mensen gaat zitten in dit wereldse leven die jou gerust stellen en jij uiteindelijk vrees zult kennen op de dag des oordeels en in een overleving die sahih is verklaard door Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi. zegt hij dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd wederom dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt bij mijn achtenswaardigheid en mijn grootheid dus hij zweert bij zijn achtenswaardigheid en zijn grootheid la ajma'u 'ala 'abdi amnaini wa khaufain. Vaida gaf en ei vidunia, a man to hoe yo melkey jemme. Vaida emineni vidunia, a gaf to Dus hij zweert, Allah subhanahu wa is zweert. En hij zegt, mijn dienaar op de dag des oordeels zal zich niet zowel angstig als veilig voelen. Kan niet. Als hij in het wereldse leven angst en vrees heeft gekend richting mij. Dan zal hij zich veilig voelen op de dag des oorders. Heeft hij zich echter veilig gevoeld in het wereldse leven, dan zal hij zich angstig voelen op de dag des Oordes. En ook wil ik een overlevering voordragen. Als ik hem zelf hoor, ik heb hem vaak verteld, maar als ik hem zelf hoor, dan raakt hij mij nog steeds. Een overlevering die machtig is. Ik wil ook dat jullie, jullie oren openen voor deze overleving. Nee, niet jullie oren. Jullie harten. De oren van jullie harten. Want vaak openen wij onze oren wel. Maar onze harten blijven dicht. Er gaat niks naar binnen. Het gaat de ene oor in en de andere weer uit. Ik heb jullie oren niet nodig. Ik heb de oren nodig van jullie harten. Zet die open voor deze overleving. Waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam, sallam zegt. En de overleving staat in Sahih al-Bukhari en Sahih al Muslim. Hij zegt namelijk. Er was eens een man voor jullie. Die voor jullie leefde. En deze man overdreef in het plegen van zonde. Hij heeft ontzettend veel zonde gepleegd. En toen hij op zijn sterfbed lag. Liet hij zijn kinderen om zich heen verzamelen. Hij riep al zijn kinderen bij zich. En hij zei tegen hen. Als ik kom te sterven. Dan wil ik dat jullie mijn lichaam verbranden. En vervolgens wil ik dat jullie datgene wat overblijft van mijn lichaam fijn malen. En wacht tot het aanbreken van een stormige dag. En verstrooi mijn as overal. Hij dacht zo. Of deze wijze de bestraffing van Allah Subhanahu wa Ta'ala te ontlopen. Toen hij overleed, deden zijn kinderen datgene wat hij van hen verlangde. Maar toen ze Allah Subhanahu wa Ta'ala, of Allah Subhanahu wa Ta'ala gaf opdracht aan de aarde en aan de zee. Om alle stofdeeltjes die deel uitmaakten van het lichaam van deze man. Bijeen te komen. En hij zei tegen hem, kun, wees. En daar stond de man, voor Allah subhanahu wa ta'ala. Ongedeerd, alsof er niks is gebeurd. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze man, Abdi, ma hamalaka ala ma sanat. Mijn dienaar, wat heeft jou ertoe geleid om zoiets te doen? Wat is aanleiding voor jou geweest om zoiets te doen? Toen zei deze man... Hij zei, mijn vrees voor u. Dus ondanks het feit dat deze man zonde pleegde, toch kende hij vrees richting Allah En ik kan jullie vertellen, er zijn sommige mensen die de vijf gebeden in de moskeeën bijwonen en ze kennen geen vrees richting Allah Hij zei, Mijn vrees voor u, mijn heer. En u weet het het best. U weet waarom ik dit heb gedaan. Toen zei Allah subhanahu wa ta'ala tegen hem: Ik heb fa inni Zeg, ga maar. Ik heb u alles vergeven. Als gevolg van zijn vrees. Subhanahu wa Een aasi. Een zondaar. Maar dan met vrees in zijn hart richting Allah subhanahu wa ta'ala. Er zijn een aantal broeders van ons die zich perfect houden aan de voorschriften van de islam als het gaat om hun uiterlijk. Maar hun innerlijk is verdorven. Waarom? Je ziet hier een zondaar. Maar omdat hij vrees kent richting Allah subhanahu ta'ala is alles hem vergeven. Als wij onze vrees en die van zelf met elkaar afmeten, dan stelt onze vrees niks voor. Helemaal niets voor. Illa min rahimallah. Sahih al-Bukhari. Luister naar deze hadith. Want als jij denkt wat een aantal mensen denken, slechts het doen van een aantal goede daden. en je komt in aanmerking voor het paradijs. Maar je kunt het vergeten. Luister naar de volgende overlevering die in Sahih al-Bukhari staat. Toen eigenlijk een van de grootste metgezellen, Uthman ibn Mad'un, radiallahu anhu, doodging, zei een vrouw: Ik getuig dat Allah subhanahu wa ta'ala Uthman heeft gezegend. Toen zei Nabi sallallahu alayhi wa sallam tegen haar: En hoe weet je dat? Toen zei ze: Als Allah Uthman niet zegent, wie zou hij dan moeten zegenen? Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam, wat hem betreft, dus wat het betreft, hij is heen gegaan. De dood is tot hem gekomen. Maar zelfs ik, dus Mohammed sallallahu alayhi wasallam, weet niet wat met mij na mijn dood zal gebeuren. Hoe ik eraan toe zal zijn, na mijn dood. Mohammed weet dat niet. Alayhi Toen de vrouw dit hoorde, zei ze: bij Allah, ik zou niemand meer. Na Uthman Loven of prijzen. Subhanallah. Kijk naar de vrees van de profeet. Hij wist. Ook hij is afhankelijk van de genade van Allah. Subhanahu wa en Omar. Omar. De grote man. Omar. Die bekend stond om zijn vrees. Om zijn rechtvaardigheid. Om zijn sterke iman. Op een hete dag. Een hete dag in Medina, Een dag waarop niemand naar buiten durfde te gaan. Keek Uthman, radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan. keek naar buiten, vanuit zijn raam naar buiten. En hij zag Omar, radiyallahu anhu, lopen op het hete zand. In deze ondraaglijke hitte liep Omar, zoekende naar een gestolen kameel. Toen zei Uthman, radiyallahu anhu, tegen Omar... Ja, Omar, oh Omar, kom naar binnen in de schaduw. En neem wat koud water. En laat een van jou, onderdanen, bedienden, verder zoeken naar deze kameel. Toen zei Omar radiyallahu anhu, de godsvruchtige,: Zeiden, Ja, Uthman, blijf daar waar je bent. En bemoei je er niet mee. Want jij bent niet degene die op de dag gestolen kameel, zou worden gevraagd. Vrees. Nou wil ik dat jij jouw vrees vergelijkt met de vrees van deze mensen die langs zijn gekomen in deze overlevering. Waar staat jouw vrees? Waar staat jouw vrees? En voordat ik afsluit. Wil ik, inshallah... Aan de hand van een aantal vragen. Een aantal vragen. Wil ik kijken. Of wil ik dat jij kijkt. Hoe het gesteld is met je vrees. Eerste vraag. Ben jij iemand. Die vaak. De volgende dua zegt. De volgende smeekbede zegt. Ya muqallib al quloob. Thabbit qalbi al Dus namelijk. o oh, Hij die de harten doet omkeren. Maak mijn hart standvastig op jouw geloof. Zeg je dat vaak? Tweede vraag. Word jij door de vrees van Allah subhanahu wa ta'ala. Tegengehouden als jij op het punt staat om een zonde te plegen. Stel, je vraag, stel jezelf deze vraag. Word jij tegengehouden door de vrees van Allah subhanahu wa ta'ala. Als jij op het punt staat om een zonde te plegen. Om zinnen te plegen. Om een scooter te stelen. Om een bank te beroven. Om drugs te verkopen. wordt jij tegengehouden door de vrees van Allah subhanahu wa ta'ala. Of niet? Vraag drie. Word jij bang als je terugdenkt aan de zonde die jij in het verleden hebt gepleegd. En we hebben er een aantal gepleegd. Als jij terugdenkt aan die zwarte dagen. Word jij bang? Heb jij spijt? Of is het voor jou vergeten en vergeven? Nou, vergeten misschien, maar vergeven nog niet. Vraag 4. Ben jij iemand die goede daden verricht en bang is dat deze door Allah niet geaccepteerd zullen worden? Of ben jij iemand die zeker van zijn zaak is? Die altijd weet dat zijn gebeden worden geaccepteerd. Of ben je juist iemand die bang is dat ondanks het verrichten van al die goede daden, deze daden nog steeds niet geaccepteerd worden door Allah? baan. Vraag 5. Ben jij bang dat jij als niet moslim zult sterven? Denk je wel eens bij jezelf. Stel je voor. Stel je voor als het gebeurt dat ik precies voor mijn dood de shahada niet kan uitspreken. Stel je voor dat ik precies voor mijn dood iets zeg wat koffer is. Of een daad verricht die koffer is. Want als je... ...wankelend bent geweest in je geloof... ...dan kan het gebeuren... ...dat jou... ...een slechte einde toegekend wordt. Een slechte einde toekomt. En als laatste vraag... ...ben jij bang... ...voor al datgene wat zich na de dood zal afspelen? Sta je daar stil bij? Het graf... ...de dag des oordeels... ...de drukte van de dag des oordeels... ...niet wetende... Tot welke van de twee groeperingen jij behoort. Een groep die uiteindelijk zal afsteven op het paradijs. Of een groep die zal belanden in de hel. Stel jij jezelf deze vragen. En als jij op de meeste vragen met ja hebt geantwoord. Dan ben jij inshallah iemand die vrees kent richting Allah. Subhanahu wa en dan zal je ook hiervoor rijkelijk beloond worden. Dus ga maar naar. Heb jij de meeste vragen met ja beantwoord? Alhamdulillah. Nee. Je hebt nog tijd. Begin te werken aan jouw vrees voor Allah subhanahu wa ta'ala. En jouw liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa ilaha illa anta staghfiruka wa tubu